En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De verdreven president Salaya van Honduras heeft bevestigd dat hij de komende dag naar zijn land terugkeert. Hij wil weer als president aan de slag, ondanks waarschuwingen van het Hoge Rechtshof in Honduras, dat hij bij aankomst meteen wordt gearresteerd. Het hof vroeg het leger een week geleden om de president af te zetten... omdat hij via een referendum meer macht wilde krijgen. Daarna is er een interimregering ingesteld... die niet wordt erkend door de internationale gemeenschap. Salaya heeft zijn aanhangers opgeroepen naar het vliegveld te komen om hem te begroeten. De katholieke kerk in Honduras waarschuwt dat dat kan leiden tot een bloedbad... en vraagt hem zijn plan niet door te zetten. Zelaya heeft gezegd dat hij bij zijn terugkeer wordt begeleid door een aantal Zuid-Amerikaanse leiders. Zo gaan om president Correa van Ecuador en president Fernandez de Kirchner van Argentinië. In New York is na bijna acht jaar de kroon van het vrijheidsbeeld weer open voor publiek. Na de aanslagen van 11 september 2001 mocht vanwege veiligheidsredenen niemand het monument meer in. In 2004 werd de sokkel van het vrijheidsbeeld weer toegankelijk... maar de wenteltrap naar de uitkijkpunt in de kroon van Lady Liberty bleef nog dicht. Aanleiding voor de heropening was de nationale feestdag... waarop de Amerikanen hun onafhankelijkheid vieren. Tot begin volgend jaar zijn alle toegangskaartjes al uitverkocht. Het vrijheidsbeeld is ontworpen door Gustave Eiffel... de ontwerper van de Eiffeltoren in Parijs. Het was een geschenk van Frankrijk aan de Verenigde Staten. FC Twente en HSV zijn het eens geworden over een transfer van El Hierro Elia. Linksbuiten tekent een contract voor vijf jaar bij de ploeg uit de Bundesliga. HSV heeft Elia zo'n 10 miljoen euro betaald. Een deel daarvan gaat naar de vorige club van Elia, dat is Ado Den Haag. Het weer overwegend helder in een graad of 13. Overdag eerst zon, maar in de loop van de dag meer bewolking en enkele regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 25 graden.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 no good. zozi Mi piace così.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 Landvold op 106.9 FM. Today <laughs> FM C